Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3... met een update over de telefoon van premier Rutte. Daar was een tijdje geleden gedoe over... omdat hij allerlei sms'jes van zijn telefoon verwijderde... terwijl die bewaard zouden moeten worden. Rutte zei erop dat hij berichtjes die hij relevant vond... doorstuurde naar zijn ministerie... zodat ze daar in het archief konden worden opgeslagen. Maar dat is allemaal niet echt oké okay gegaan, zegt een inspectie nu. Rutte stuurde ontvangen is sms'jes inderdaad bijna altijd door... maar de sms'jes die hij zelf stuurde, niet... En die zijn dus definitief verdwenen. Een op de vier jonge artsen heeft last van burn-out klachten. Een stuk meer dan een paar jaar geleden. Toen was het nog een op de zeven. Honderden artsen zeggen in een enquête dat de werkdruk te hoog is... dat er een slechte werk-privé balans is... en ze veel moeten overwerken... waar ze meestal ook nog niet eens voor betaald krijgen. Mensen die zich misdragen in een vliegtuig van KLM of Transavia... komen op een zwarte lijst van die twee luchtvaartmaatschappijen samen. Betekent dat je vijf jaar lang niet meer welkom bent in een van hun vliegtuigen. De samenwerking is nodig, zeggen ze. Want sinds corona zijn er steeds vaker mensen die voor gedoe zorgen. En op het strand in Westkapelle in Zeeland wordt een dode vinvis weggetakeld. Het dier van 14 meter lang en zo'n 13.000 kilo spoelde gisteren aan en is waarschijnlijk al dagen geleden ergens in zee overleden. Dat is wel te ruiken ook. Zo, ja, het, uh, je ruikt het. Heeft u hem al geroken? Ik ben er omheen gelopen. <lacht> we staan nu voor niks aan deze kant nu. <lacht> nou ja, we staan nu op de wind. En, uh, ik, het nu wel goed, ja. Vier uur lang zijn onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis bezig om het hierop te ruimen, ondanks de stank. Wij vinden het ook altijd nog wel stinken en daar raak ik niet echt aan gewend, maar als je erin bezig bent, dan ben je die geur zo kwijt. Want dan zit je vol met die geur en dan maakt het niet meer uit. Het weer in het westen vooral wolken en het oosten meer zon. Het is 17 of 18 graden. Morgen een droge, zonnige dag. In de loop van de dag wel wat meer wind en opnieuw een graad of 18. een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht heb je vijf minuten vertraging tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 What does she fit do?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 de machtsstappen stappen vinden we dan terug op P8, uh, Bernhout. Ja, een beetje teleurstellend. Mm. En dat zal hij zelf ook wel vinden. Dat is niet zo Ja, leuk. er is wat gebeurd. Ja, ja. ja, nou ja, goed. We gaan het uh, straks uh, natuurlijk horen. En verder gaan we naar uh, Duitsland. Naar Randall Lofsen. Die op de Neurburgring uh, zijn rondjes rijdt. Uh, dan hebben we nog het beest van de week. Uh, dan, uh, en dat is niet Ger Lammers, want die komt daarna. Uh, <laughs> en en Ger, die, met Ger gaan we het over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 Let her know how much she means Tell her about it Tell her how you feel Tell her about it Girl don't want to wait too long Tell her about it Tell her now when you won't go wrong You Tell her about it Before it gets too late to Altijd lekker de muziek van uh, Billy Joel En uh, Tell Her About It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 En de urgentie wordt alsmaar groter. Daarom zal ik 40 miljoen extra uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeentes initiatieven starten en langdurig blijven uitvoeren. Nou, en ik dus naar de website van de gemeente Heemstede uh, zal het worden, neem ik niet kwaak. En uh, dus ik eenzaamheid in een soek, zoekbalkje ingetypt. Niets. Helemaal, huh? niet. Helemaal niets. Nee, nee. Dus, uh, bij de gemeente moet je niet zijn met je eenzaamheid. Uh, maar Wel dat... uh, 1 toch? Ja, daar, dat is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 Dat is toch een beetje wat er in de maand oktober allemaal afspeelt hier in het eigen dorp. Nou, www.zfm-live.nl, kijk je live mee in de studio. Ga jij even lijndansen dan, uh, <lacht> Bernouder? Nee, uh. ik dans tot alleen op tafel. Uh, maar, ja, ja. Als jij kunnen, de nou, misschien, hebt, misschien kan je dansen op deze plaat en uh, lekkere gauw houden. Moet je ze horen, Flink de dames van uh, Sweet Sensation en Hooked on You, zo heet uh, deze uh, klassieker. Ja. Uh, Lekker uh, bekend onder de disco-freaks uh, deze plaats. Zo dadelijk uh, gaan we naar uh, Duitsland, hè? naar uh, ja. de Neuburgering, naar uh, Rendel Maar eerst Hooked on You. En als je de hoes van deze plaat ziet... dan weet je wel hoe laat het is, uh, Benno. <laughs> ja, en dan uh, zo'n uh, ruige plaat. Hè? Dan waren er de uh, dames klaar voor, zullen we zeggen. Oh, die manier. Ja, en hoe dan, jullie hoorden inderdaad... Uh, de single van uh, Sweet Sensation. Race Radio, Pit Ja, het is werkelijk ongelooflijk. We vliegen all over de wereld uh, nou. vandaag. Uh, zo zitten we in uh, Singapore... en uh, moeten we zien dat macht Verstappen... Niet bij de eerste drie zitten, en zo zitten we weer in Duitsland in de Noorborgring. Uh, uh. Daarbij uh, Rendel Lawson. Goedemiddag, Rendel, welkom in de uitzending. Hey. Hey, Goedemiddag, wat hadden jullie een, uh, mag ik het zeggen, teringherrie? <laughs> ja, lekker. Le dat, dat, dat hebben we hier ook, maar dan met raceauto's. Ja, ja lekkere, ja. lekkere teringherrie, hadden we even zin in. Ja. <laughs> ja, Oké, <okay>, lekker dan. <laughs> maar Reynold, wat uh, wat doe je in Duitsland? Uh, we zijn hier met uh, onze Youngtime uh, Touring Card Challenge. Dan uh, rijden hier op de Noenborg, op het Krap Rieskrieg. Niet op de Noordfiver, maar op het Krap Met nog heel veel andere uh, raceries uh, uit uh, voornamelijk Duitsland hier. En uh, hebben we een uh, raceweekend. Zo, wat leuk zeg. En uh, met uh, ja. die, jullie Youngtimers, hoe groot is jullie startveld? Ja, dit keer niet zo groot. We hebben een hoop mensen afgezegd door ook wel het weer. We hebben hier nu al twee dagen echt bakken uit de hemel en heel koud uh, okay. weer. Dus ze rijden bijna allemaal op uh, het uh, zeg maar sneeuwbal nu. Ja. Uh, maar nee, we hebben uiteindelijk uh, nog een veld uh, gewoon van 35 auto's. En uh, ja, laatst al 15 man afgezegd. Die zeiden toch van, ja bent, oh, het is te gek, het laatste seizoen. Het is ook een duur seizoen geweest voor de heleboel mensen. Ja. Nou, dan moet je het even anders doen. Hè? Ja, ja precies, precies. Nou, dan gaan we met jou verder hebben over... Uh, um, even kijken... Ja.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 Ja, en dan had hij, dan hij bijna een was... seconde voorsprong ja, zeg maar, op de, ja, op, maar op de eerste. Ja, maar daar zag je hem een fout maken. En dan weet je oh, oké. Okay. Uh, het gaat natuurlijk over duizenden seconden. Uh, ja. Half droog, omdat nog iets meer. Maar uh, daar maakte hij ook wel fout. En uh, dan weet je gewoon: breek hem af. Dan dus spa je hem uh, rond en ga er nog een, keer voor, uh, hmm. nog een keer voor. Dat is waarschijnlijk een beslissing van Max geweest zelf.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 Er zullen best wel wat, uh, wat doordatjes tegenover staan. Vast wel. Ja. En uh, ja, vast wel heel erg veel. En uh, dat is voor je natuurlijk helemaal een heleboel om nog meer mensen daar je toe te drinken. Uiteindelijk nog meer abonnees te gaan scoren. Ja, en... En... Ja, nee, nee, daar gaat het alleen maar om. Het gaat natuurlijk alleen maar via Playboy groter worden. Max is een toalmelijk wordt in Nederland. Uh, daar zit een heel groot publiek achter die toch allemaal op die Grand Prix willen kijken. Ja, dan is dat wel de eerste samenwerking die je kan doen. Ja, en, en uh, zij hebben het over langdurige samenwerking om op meerdere markten uitgebreid. Uh, maar wat voor markten moet ik dan denken? Het de, de, de, de is dus nog niet ja. alleen televisie, denk ik dan. Nee, misschien een andere dingen. Ik weet wie dat ViaPlay Play nog veel allemaal doet. Maar ik denk dat ze uh, veel breder gaan kijken. Kijk, ze weten dat Max tot 2028 contract bij Red Bull heeft. Ja, ja. Dus, ja, je praat over zes jaar minimaal. Eks daarbij, vijf jaar extra erbij. Dan zeg ik op een gegeven, dat weet je uh, als marketingmanager daar bij ViaPlay. Play. we gaan het sowieso doen. Uh, kijk of zij VIA Play in andere landen uh, met Max kunnen scoren. Ik weet het niet, in Frankrijk is Max niet zo populair bijvoorbeeld. Nee. Dus daar hoef je de markt niet met, met Max op, gaan, op te gaan. Dan kan je beter ook kompakken. Uh, dus, uh, uh, maar ik denk dat het wel een methode is om uiteindelijk gewoon je publiek... Uh, nog meer naar, naar jou uh, betaald te krijgen, zeg maar. Ja, zo ja. moet je het zien. Ja, misschien krijgen we wel op een gegeven moment... Uh, één keer in de week een uh, aflevering van een soort uh, Chateau Meiland... alleen dan uh, rondom uh, Max. Je weet het maar nooit, natuurlijk.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 hoe hard hout rijden. Ja. en uh, ik, ik denk dat hij heel erg... het is zo'n geweldig... het begin op dat mee. Ik denk dat dat wel meegevallen. Precies, precies. Nou, in ieder geval... Max eh? gaat een eh? langdurige ambassadeursrol rol voor Viaplay uh, gaat doen... En, um, ja. nou, dat, uh, dat zal, en uh, er worden ook allerlei nieuwe documentaires uh, van de Formule 1 uh, gemaakt dus, door Viaplay. Dus dat, uh, ja. dat zal de mensen in vervoering moeten gaan brengen. Nou, goed, nou, Rendel ja, nog, nog, nog meer kijkers. Nou daar maar op houden? Nog ja, meer kijkers. Is je Hè? auto inmiddels gemaakt? Want de vorige keer had je een, een deukje opgelopen. Nou, dat was een grote deukje als we verwachten. Dat wordt een, een winterprojectje. Oh, oh, oh, oh. <laughs> maar trouwens, ik heb ik, ik, ik hem goed gehoord. Oké, oké. Okay, okay. Die was uh, geen honderd punten, maar duizend punten. Nee, dat uh, wordt winterproject. En uh, de auto waar ik hier eventueel mee zou rijden... Uh, op uh, de Noemboegging in BMW 1 uh, die ging helaas op de in kapot uh, vorig weekend. Oh. Dus uh, ik sta hier lekker in het bed ook uh, nu met een heel erg mooi, ga ik je eerst zeggen, die kreeg ik net in mijn handen gedrukt van Oostenrijkse een Oostenrijks biertje. Oh, lekker. Die is goed, die is goed lekker. Die is ja, goed die lekker. Is, dus ja, die is heel lekker. Ja, ja, ja, ja. <h phases> nou, uh, heel fijn weekend dan. En uh, geniet ervan. En we spreken hier volgende week. Dankjewel voor je bijdrage. <het> okay. Okay, volgende week weer. Oké, volgende week. Bedankt, Rendel. Hij zet wat makkelijke muziek op. Ja, ja, <hacht> oh, ja wat, wat, wat wil je horen? Heb je, heb je iets of ja. niet? Ja, nee, je ja, maar, zegt het ja. maar hoor. Ja, uh, u vraagt, ja, wij draaien. Ja, maar dan gaan we, dan gaan we richting Diastraids of dat soort dingen. Diastraids? Ja, dat kan wel, Diastraids.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 Across a page Suddenly the day Turns into night Far away From the city But don't Hesitate Cause you're alone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 I'm gonna be with you night and day. Oh, baby, baby, please.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 ...van links en die wordt weggewerkt... ...en het wordt een corner... ...vervolgens komt de corner van Jeffrey Sampson, in... ...geeft een prachtige mooie voorzet... ...en onze vriend Carsten Vries... kopt hem perfect in. Dus inmiddels... ...na zo'n 7, 28 minuten... ...staan we op 2-2. Dus echt, de wedstrijd is echt los nu. En we gaan nu... ...Sander is in aanval... ...en we krijgen weer een corner. Dus we zijn echt nu... ...ja, we zijn op het goede pad. De wedstrijd is gekeerd, maar hij de gekanteld...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 Maar het is heel spannend. Ja, geen kans meer ja. uh, nu om, uh, om te scoren. Nee, dit, moment, dit moment niet. Ik hou je op de hoogte. Als er wat is, belletje weer. Heel fijn, Piet. En anders komen we aan het eind van de wedstrijd uh, nog even uh, bij terug... om uh, het slot te bespreken. Dank wel voor dit moment. En zometeen het uh, beest van de week. Maar eerst uh, de verzoekplaat, hè? We hadden ja, ja. het beloofd. Aan Rendel. Nou, daar komt hij aan, hè? De single van The de, de Dire Straits en uh, Money for Nothing...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 Take her home to her appetite She'll lay you On the throne She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble On you Roll you like you A dice Until you come Up blue She's got Betty Davis I Yes. And she knows. It's you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 En ik zei, in Beverwijk heerst elke zaterdag een roezemoese gedrukte. Toen zei hij, stop, fout, opnieuw. Dus ik, in Beverwijk heerst elke zaterdag een roezemoese gedrukte.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 Nou, toen was hij zeer enthousiast. Ja. Ja, het, het, het klinkt ook wel heel erg goed, hè? Ja, ja. Ik heb hem vaak geïmiteerd bij Paul de Leeuw en Ivonieën en bij radiostations. En ik heb een uh, voorbeeld gevonden uh, uit 1974 van het Polygoonjournaal, Waarop die over mijn zeezender, waar ik zo gek op was, Veronica, vertelde. Die. Uh, ...moest sterven op Cezar, zal allemaal weten... ...in 1974. Ja. Toen zei hij... ...Radio Veronica moest als piraat zwijgen... ...als legale VOO kwam ze terug. Minister Van Duren herkende de zeezender... ...als aspirantomroep... ...en gaf aan behalve vier uur radio... ...ook nog twee uur televisie. Dat was zelfs meer dan programma Robert Robout... ...dat durven open. Uh, het is eindelijk gerechtigheid. Dit is vlekkeloos. Ook vlekkeloos verliep de ontmoeting... ...tussen haar majesteit de koningin en de Belgische koningin van Biola. Nou, zo ging dat dan. Wauw. Eh. Geweldig, geweldig. Ja, ik, eh, je, nou, je had het net over uh, dat uh, boek wat uh, zijn zoon uh, Robert uh, nu heeft uh, uitgebracht. Nou, zag ik uh, Robert gisteren bij Hart van Nederland, bij SBS uh, 6. En uh, ja, ook hij uh, is uh, helemaal gedrild, zo, zo zei hij het zo'n beetje eigenlijk, door, uh, door, uh, door zijn vader om uh, heel duidelijk te praten en dergelijke. Dat hij ook wel heel erg goed de stem van zijn vader kan nadoen. Net als jij eigenlijk. Ger. <laughs> dat was Ger. Dat was Ger. Nou ja, oh, ja, we hebben het over de stem van Philippe ja. ja. En dat was het eigenlijk ook voor dit item. Zometeen gaan we nog naar het voetbal en het eind van dit programma. Ja, ja. ja. Sorry hoor, Ger. Het gaat even fout. Ik hoor je niet meer. Nee. Ja ja, het zal toch goed gaan met hem, of niet? Ja, pas past wel. Oké, okay, we gaan hem zo toch nog even bellen voor de show. Ja, ja, we gaan hem controleren. Ja, deze plaats moest er achteraan komen. Harpo en terecht star. You feel like Stephen McQueen When you're driving in your car And you think you look like James Bond When you smoke in your cigar It's always soft You think you are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 Jet Set By your own Private jets, But you worked in the grocery store Every day until you could Ja, na het, uh, het gesprek met, uh, met Ger Lammers uh, over uh, de stem van het Polygonjournaal. Wat een mooie stem uh, was dat, hè?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 ja, dat komt omdat die... jij vorige week zei we nemen ze te grazen en uh, daardoor, uh, ja, dit, dit maar wij zijn niet te grazen hebben. genomen, dus, uh, Nee, nee, nee, nee, nee, gelijkspelletje, twee tegen twee.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 Lekker zo in je en tot volgende keer. Tot volgende week.